Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van Twitter stopt ermee. CEO Jack Dorsey vindt het tijd dat het social media platform verder gaat zonder hem. In 2006 begon hij het samen met drie anderen en sinds 2015 is hij er de baas. Maar dat is niet de enige plek waar hij het voor het zeggen heeft. Ook bij betaaldienst Square is Dorsey de topman. Tech-redacteur Nando Kastelein vertelt over die dubbele pet. Dus Hij verdeelt zijn tijd tussen de twee bedrijven. Nou, Dat vond niet iedereen een even goed idee. Begin vorig jaar was er zelfs een activistische investeerder... die mede om die reden vond dat Jack Dorsey beter misschien niet de baas van Twitter zou kunnen zijn. Uiteindelijk zijn de partijen tot een overeenstemming gekomen en is hij nog altijd de CEO. Maar ja, blijkbaar dus uh, straks niet meer. En na de bekendmaking stond het Twitter-aandeel op de Amerikaanse beurs bijna 4% in de plus. Een paar psychologie-studenten aan de VU in Amsterdam zijn besmet met corona alsnog naar hun werkgroep gegaan. Volgens het parool gingen de studenten naar de lessen omdat ze bang waren studievertraging op te lopen. De universiteit noemt het allemaal onverantwoord. 33 mensen zijn inmiddels besmet met de omicron variant in de Europese Unie. Er zijn, ze zijn allemaal laatst nog in Afrika geweest. Volgens de Europese Gezondheidsdienst is er nog niemand heel ziek geworden van de nieuwe coronavariant. Theo Bos stopt met baanwielrennen. Hij gaat zich achter de schermen nog wel bezighouden met de ontwikkeling van zijn team en hij wordt coach van de Chinese ba baanwielrenners. Theo Bos is vijf keer wereldkampioen geworden. Ook won hij zilver op de sprint op de Olympische Spelen van 2004. De Oranje Vrouwen spelen straks weer een oefenwedstrijd en er staat vanavond een heel ander team op het veld dan afgelopen wedstrijd tegen Tsjechië. Bondscoach Mark Parsons geeft drie speelsters rust en komt met zes nieuwe namen. Maar dat is allemaal geen reden tot paniek, zegt speelster Shanice van der Zanden. We kennen elkaar wel heel goed op het veld. Maar er komen toch ook weer wat nieuwe, nieuwe jonge meiden bij die ook weer een minuten krijgen. Dus dat is allemaal een beetje wennen, meer op elkaar ingespeeld raken. Maar ja, uiteindelijk gaat het om onze groep en moeten we dicht bij elkaar blijven. En wat het beter moet, dat weten we. Maar dat gaat echt wel goed komen. De oefenwedstrijd Oranje-Japan begint zometeen om half acht. Het weer nog. Vanavond hier en daar een bui. Op plekken waar de bewolking wegtrekt wordt het snel koud. Morgen ook veel regen, flink wat wind en 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersabdaging. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits stelt nog steeds niet zoveel voor in onze regio. Je hebt hooguit 5 minuten vertraging op de A10 Noord-De Buitering bij Amsterdam-Hemhavens. Want de staat 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Nashville, the best country, bluegrass and Americana. Nashville radio show. <much> My ass hit the ground take my pay but he can't take my cash if you ask me how long i'll be rambling around if i had to guess i would say six feet under the ground Texas Country Music Association delen ze ook een award uit voor Roots Alternative Artist. En wie mocht deze in ontvangst nemen? Je hoorde hem net Creed Fisher. En I'm growing older but I'm not growing up. Nou, dat is ook een motto waar ik ook graag aan wil toegeven. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we helemaal naar Zuid-Afrika voor de nieuwste single van Daniel Wesley Afrika It Is All I Need. Some comes up, lying next to you No motel, Roots 62 Just enough For a tank of gas, heading down the road and nowhere fast, singing out loud to a favorite song, feet up on the dash, just driving along, knowing what we're gonna get into. You make all my dreams come true. Don't Breaking all the rules on a dead end road, running the night till the break of dawn. Make a little. Zo uit kregen we de nieuwste single van Daniel Wesley Afrika opgestuurd. Hij komt uit Zuid-Afrika en zijn nieuwste single heet All I Need. En we gaan eens wat Amerikanen voor jullie draaien. Het nummer is geschreven door A.P. Carter. En dat is de opa van Carleen Carter die je nu samen roept met Chris Christofferson op Blackjack David. en die staat deze keer in het teken van de Texas Country Music Award. Het origineel van het nummer komt uit 2014. Toen werd het geschreven door Brian White... die het nummer dus in dat jaar ook uitbracht. Zes jaar later bracht Scotty Alexander het uit... en de heren hebben samen ook een live versie ervan gespeeld ooit... en deze heeft de award ontvangen voor Christian Single. Maar ik vond het leuk om allebei de versies even achter elkaar voor jullie te draaien. Je gaat twee keer luisteren naar What I Already Know... Dit is de Nijsville Spiegelplaat. Life has been a teacher, an enemy and a friend. In the times I've been a sinner and a saint. I've been known to lose my temper, my patience and my pride. But I've never lost my need. Oh You believe what you already know. a little koeken was dat. Bluegrass hier bij de National Radio Show met You Were Mine. Nog één nummer klaarstaan van onze maandartiest Tammy Wynette van het album Without Walls. Hoor je haar duet samen met Wynonna Judd. Dit is girl Fine. Dit is de Nashville Maandartiest. He got my number. Now he knew I was home. He said he called. So I sat by the phone. Called me crazy. But I thought it should bring. I guess it's just a girl thing. To Nashville Dollywood To Hollywood Nashville Radio Show Some glad morning When this life is over I'll fly Jason Allen en I'll Fly Away. En hij won bij de Texas Music Association... de award for Christian Artist. En we gaan naar 1949. Lekkere, gouden, oude country. Hank Locklin is dit. En Send Me The Pillow That You Dream Of. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Send me the pillow that you dream of. Don't you know that I... A pillow that you dream Ze hem ook al mee naar huis. De award voor Young Artist. En in 2020 deed ze ook nog mee aan The Voice Jersey. Deze 19-jarige Belly Ray. Dit is Never Been This Lonely. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kuy. Awards is er een UK Horizon Award en dit jaar nam deze zangeres hem in ontvangst. Ze heet Harley Moon Camp en dit is Love on the Radio. I'm feeling lonely Need someone Naar onze digitale brievenbus. Via info.nsvoorradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Kinfo en Terry McBride. En laat zijn we ook nog de Award voor Country Band in ontvangst hebben genomen bij uh, de Texas Country Music Award. De nieuwste single staat dus op onze playlist. Dit is Wild Horses. first time I saw her, she was dancing in a bar. A couple two steps later, she was dancing with my heart. Said i'm not the kind that you contain i'm the kind you let go well cowboy you out of nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. Dat is Take the Lead van Jessica Lynn Withy. Je gaat achter elkaar luisteren naar Wildfire en daarna Bold. Dit is het Nashville Spotlight album. Leave destruction in my way Heartbreak. My mama tried to teach me faith, but she gave up on me. Here's how it came. I'm a wild Spotlight album Take the Lead van Jessica Lynn Witty. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Emerging Artist bij de Texas Country Music Awards. Clay Hollis met Anybody Loving You Lately. En daarna UK Female Vocalist of the Year. Jade Halliwell met Smoke. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye. Astrid van der Kijk. You haven't been picking up your phone And you said you need time alone Call me crazy but I thought that man You'll be spending it on your own Maybe you could help me out I need an answer and I need it now Cause everybody's saying there's a game that you've been playing The truth is getting way too loud Enough for me to want wanna trust. A real man doesn't just use words to make things up, cause that's how women hurt. But right now I'm hurting, as are all the things I'm learning.